...van LP en single... ...tussen 1955 en 1985. Hé hey Maurice. Ja? Ik hoop niet dat de huisbaas komt kijken. Hoezo? Nou, dat zie je toch wel? We hebben de ruiter uitgeslopen ...en zijn buiten gaan zitten. <lacht> <lacht> We hebben het voorraam eruit gehad gewoon. Ja, dat is, waar, dat is ja, waar. Ja, ik, ik was wel blij dat jij zo sterk bent, Ruud. Want ja. die mengtafel was zo hard... Dat hele de ja. hele ding in één keer buiten neerzetten. Ja, dat was wel even een truc. Maar ja, goed... Je gaat er met dit weer niet binnen zitten. Die zou wel gek zijn. Allemaal nou ja, dus hoop ik dat iedereen buiten zit hey, als, met de radio als aan. Hey, als Albert Jan hem maar zijn mond houdt. Ik hou hem wel, maak je maar <laughs> okay, nee, nou, ik vraag geen zorgen. Ik kom er alleen in als het van jullie mag. Dat mag jij. Ten alle tijde de komende twee uur zijn voor jullie twee namelijk. Oh, is dat zo? Ja, voor Ruud Jansen. Goedemiddag overigens. Goedemiddag Bonis. Goedemiddag Mo. Goedemiddag, goedemiddag luisteraars. Goedemiddag Albert Jan. Ja, we ja. zijn er weer, Ruud. Ja, we zijn er weer, We hebben Albert Jan weer bereid gevonden om met een LP te komen. Dat vonden we wel leuk, want we hadden geen gast voor vandaag. Of tenminste, die hadden we wel, maar dat is even een beetje misgelopen. Dat, dat is een beetje misgelopen. Zo, dus, volgende uh, week gast. Die Rob van Café 9 die krijgt straks op. Nou ja. Die, die krijgt vier klapjes voor zijn mond. Ja. Goed. goed. goed um, Dames en heren, we hebben een zeer belangrijke mededeling voor vandaag. De zon schijnt. Ja, ook dat. Oh. Maar nee, ook, ook het, uh, wat, wat de afgelopen weken nog uh, de eerste uitzendingen nog een beetje het probleem was. Met, uh, met de grammofoon en zo. Dat die mono was en dat je niet alles goed hoorde. Dat is met ingang van vandaag. Opgelost. Ja. Dankzij het technische vernuft van onze uh, Maurice Mulder. Mo dank dank, dank, -ie, dank -ie. Dus, dus we zijn nu echt helemaal up-to-date. Ja, up-to-date op de, de, de jaren 60 plaatjes, ja. hè, noemen we het dan in, maar. In, in de stereo, maar goed. Nee, het is niet zo jaren 60 vandaag. Nou, wat hebben we uh, vandaag allemaal dan? We hebben natuurlijk wel jaren 60, want ja, dat is besloten mijn jeugd. Maar ik ga wel heel terug, heel ver terug vandaag uh, in mijn jeugd uh, naar de tijd dat ik 14 jaar oud was. Dat is 1962 zo ongeveer was dat. En toen mocht ik voor het eerst naar de film in mijn eentje. En dat was een film die mij op mij zo'n verpletterende indruk gemaakt heeft, dat ik hem nog steeds als een van de... Sorry, als een van de beste films uh, ter wereld, uh, of van alle tijden, beschouw. En ik heb hem ook ergens op DVD of video geloof ik nog. En zelfs nu nog, als ik hem zie, dan op Betamax. Ik... Max. En nee, nee, niet op. Ik heb hem nog op VHS. oké, okay, ja, oké. Okay. Ja, ja. En uh, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, dat ik er nog steeds emotioneel van was. Want als je zo'n film ziet als je 14 jaar bent, dat hakt er echt wel in. Uh, ik heb de originele soundtrack meegenomen en daar zit zulke mooie muziek in. Dat gaat u dus straks allemaal horen. En ik heb het natuurlijk over de West Side Story... Prachtige okay. plaat. Ja, ja, ja zeker. Ja. De originele soundtrack heb ik meegenomen. Uh, met Natalie Wood en, en uh, de jongen van Beimer. En. en uh, George Shakiris en zo. Gaan we straks doen. Uh, het Nederlands werk. Uh, ik heb ook weer wat Nederlands meegenomen, natuurlijk. Een man waar ik eigenlijk wel fan van ben. En uh, in wiens leven. Uh, ik een aantal jaren geleden met een theatergroep is, ben gedoken, een stuk heb gespeeld, uh, aan hem opgedragen. Ik heb ook vorig jaar, uh, dat ik kortstondig een vriendinnetje had in Zweden, uh, ben ik ook uh, naar alle places of interest geweest van deze man, want hij, het was een Nederlander die eigenlijk in Zweden 85 keer zo beroemd was als in Nederland. En dan hebben we het natuurlijk over Cornelis Vreeswijk. Nou, ik heb uh, een LP meegenomen die heet Het Beste van Cornelis Vreeswijk, dus je krijgt een heleboel van zijn... Leuke, leuke bekende liedjes krijgt u te horen. Maar we gaan beginnen met een plaat uit 1980. Een werkelijk fantastische plaat van een man die ik ook zeer hoog in het, uh, in, in het uh, vaandel heb staan, om het zo maar eens te zeggen. Uh, Steve Winwood, een fantastische muzikant. Man speelt werkelijk alles wat je maar kunt bedenken. Uh, bekend natuurlijk geworden met de Steve uh, de Spencer Davis Group in de 60er jaren. Keep on running, uh, give me some love in... Uh, nee, noem het allemaal maar op. Uh, ook de prachtige jazzy-vertolking, onder andere van George on my Mind en zo. Dat deed hij ook allemaal. Hij, kon, hij kan ook verschrikkelijk goed jazz spelen. Kortom, deze duizendpoot kwam alles. En hij werd in de jaren zestig... ook gezien als wonderkind. Want ik geloof dat hij toen in, die, in de Spencer Davis groep was, was hij, was hij zat bij de grote hit... was hij pas 16 jaar oud. Dus een, een gigant. En die man heeft in uh, september 1980 een plaat uitgebracht. Die heet Ark of Diver. En dat is zo'n fantastische mooie plaat. Waar ook een gigantische hit op stond. Daar gaan we gelijk mee beginnen zo. Um, op deze plaats doet hij echt... Alles zelf. Er komt geen één muzikant aan te pas. Alles wat er gebeurt heeft hij zelf gedaan. Gitaar, bas, drums, keyboards, zang, background vocals. Alles, alles, alles, alles, alles heeft hij zelf gedaan. Verder heeft hij de plaat ook nog zelf geproduceerd. En heeft hij hem ook nog zelf gemixt. Nou... Een gigant dus. En het eerste nummer dat kent u natuurlijk. Want het is een, persoon, een van mijn persoonlijke favoriete nummers. Maar ook een grote hit geweest. Dat is zelfs gekomen tot nummer 2 in de Amerikaanse Billboard Top 100 in die, in die tijd. Hier is Steve Winwood met While You See a Chance. Steve Winwood en van zijn plaat uit september 1980 kwam die uit en die heet Ark of a Diver, prachtige plaat en nogmaals alles wat u hoorde dat heeft de man dus allemaal zelf gespeeld, want er komt geen andere muzikant aan te pas. Zo, over Einzelgänger gesproken. Juist. Ja, niet te geloven. <laughs> Goed, uh, we gaan naar uh, iets heel anders, dames en heren. Want uh, u weet, wij, uh, wij hebben. Zo, als u trouw luisteraar bent van dit programma, dan weet u dat wij uh, regel, heel afwisselende dingen doen. Uh, straks om half drie uh, hebben we natuurlijk het camera lopen. Nou, die is weer spectaculair vandaag. De jury is al binnen, ze waren al drie in korte broek. Uh, die zijn er dus al. Uh, we hebben Met die natuurlijk... witte melkbenen eronder, hè? dat vind ik zo mooi. Ja, prachtig. Ze moeten, ze moeten allemaal eens een keertje in de zon, dacht ik. <laughs> En dat is antwoord. Ja, maar ze mogen alleen maar hier binnen zitten. Wij zitten lekker buiten. Ja, wij zitten buiten. De jury zit binnen. Ja, natuurlijk. Toch knap ik het ja. geruis van de winter weg weet. Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja, mevrouw. Ja. ja, nee, nee. Het is, het is gezellig zo. Ja hoor. Ja, oké. Okay. Gaat de koffie van ons halen. Goed. <laughs> oké. Okay. Uh, nou. Um, Twee suiker alsjeblieft. Ja, um, ja we gaan uh, verder. Ja, West Side Story. Prachtige film uit, ik dacht uit 61, um, ongelooflijk impact had die film. Uh, waarom eigenlijk? Nou, het was om te beginnen natuurlijk een prachtig verhaal, wat in die tijd nogal erg speelde natuurlijk. Vooral in, in uh, ja, West New York, daar gaat het dus over, um, tussen twee uh, rivaliserende straatbendes, de Sharks en de Jets... En de Sharks, dat waren dus eigenlijk een beetje de Puerto Ricanen, dus dat was toen de tijd al zo. En de Jets, dat waren natuurlijk de Amerikaanse straatjochies. Uh, uh, dat was allemaal uh, onder leiding van. Uh, hoe heet die gast? Goed, ik heb hem niet Fernando heette die, geloof ik. Die, dat was George Shakiris. En dan had je bij de Jets had je ook diverse. Riff heette die leider daarvan. Ja, dat weet ik nog. Maar de hoofdrol was natuurlijk voor een prachtige vrouw met de naam Maria. En die werd natuurlijk gespeeld door Natalie Wood. Een, schitterend, een schitterende mooie vrouw. In die tijd. Uh, nu zal ze wel iets ouder zijn, denk ik. Klopt. Dat ja, lijkt me wel. Dat lijkt me wel. Ik weet niet. Uh, of, leeft ze nog eigenlijk? Of is, uh, ik zou het niet weten. Zou ik ook niet weten. Zoeken we op. Mo. Mo. Mo. Ja, dat gaan we, ja, we opzoeken. West Side Story, een film van Robert Weiss. En, uh, nou, ik ga u even gauw iets erover vertellen. De rollen werden gespeeld door Richard Bymer. Dat is de leider van de Jets. Russ Tamblyn. En dan Rita Moreno was het zusje van... Uh, Bernardo heet hij, nou weet ik het weer, het schiet me zomaar te binnen. Uh, Rita Moreno, dat was het zusje van uh, Bernardo. En Bernardo werd weer gespeeld door George Chakiris, Een uh, bekende Griekse acteur die het in Hollywood helemaal gemaakt had. Dan uh, het, het scenario van deze film is geschreven door Ernst Lehman. En de muziek was natuurlijk van Leonard Bernstein. Of Bernstein, net hoe je het uit wil spreken. En de... Teksten. De zongteksten waren van Stefan Sondheim. Het hele verhaal is gebaseerd op een boek. En uh, van dat boek is weer een musical gemaakt. Dat boek dat is geschreven door Arthur Lawrence. En um, het, het stuk dat is geschreven, of het is wat daarop gebaseerd is, van Jorin Ro uh, Jerome Robbins. West Side Story. Prachtige muziek was het. Het sprak heel erg tot de verbeelding in die tijd. Vooral ook omdat in die film eigenlijk alles gedanst werd. Het was dus echt niet zomaar een verhaaltje, maar er gebeurde ook qua dans en alles gebeurde dus heel veel. Alle gevechten bijvoorbeeld die er, dus de straatbendes werden gehouden, dat waren dansen, dat waren balletten. En het was zo gigantisch mooi. Nou. Uh, ik zag hem als jochie van 14 jaar. Ik was net 14 dat hij in Harlem in Cinema Palace. Ik zal het nog nooit meer vergeten. Dat was een van de eerste films waar ik naartoe mocht van mijn moeder. En uh, nou, ik ging daarheen, jongens. En ik was echt helemaal plat. Ik kwam jankend de bioscoop uit. Vooral vanwege die. Mooie taal. Nee, nee, nee, <laughs> nee. Vooral. Je kent ja, de film toch? Ja, van ja, die, die sterfscène. Dat, dat, ja. dat Tony. Ja. Uh, over, uh, over dat Maria over Tony ligt, die net is doodgeschoten door, door een van, of half dood hij, uh, hij zou sterven en dan, dan uh, dat Maria daar overheen ligt zo en hem in haar armen houdt en dan ze samen something zingen, dat is, ach ja. man dat er gaan toch, als nog van 14 gaan dan toch de rillingen door je lijf hoe ja, heet of... ja, wie die mooie dame nou? Natalie Wood Natalie Wood heet ze ja. Nee, T.H. Goed. Nee, zonder T.H. Zonder Inderdaad, th. een mooie dame. Ja. Uh, wat we gaan doen? Nou, dames en heren, we gaan niet te lang kletsen. We gaan eerst uh, muziek draaien. En dat is de openingsmuziek, de Prologue West Side Story. Oké, okay. ja, dan krijgen we de, de. Het gaat achter elkaar door natuurlijk, maar dat, uh, dat, hoort, dat stuk laten we u straks horen. Um, dit was dus de proloog, de openingsmuziek. <hums> en ik, nou, mijn, mijn leeftijdgenoten zullen ongetwijfeld die openingsbeelden nog herinneren dat het hele beeld uh, volgens mij in rood was. En dan op een gegeven moment uit allerlei kleuren. Het begint dan met allemaal in elkaar overlopende. Uh, kleuren. En dan op een gegeven moment komt uit die kleur, kleuren dus dat beeld van Manhattan naar voren. Ja. Dat is, nou zeker voor die tijd Met die, met die brandtrappen. Ja. Schitterend. Voor die huizen langs. Ja, jij, jij hebt hem ook ongetwijfeld. Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, heb hem, ik heb hem zo vaak gezien. Die film. ik Echt helemaal kapot van. Uh, schitterend mooi. West Side Story dus. Uh, maar u gaat er nog veel meer van horen vanmiddag. Dat kan ik u vast verzekeren. Um, we gaan uh, naar iets heel anders. Cornelis Vreeswijk. Ja, Cornelis Vreeswijk. Uh... Het is leuk als je die naam op zijn, uh, op zijn Zweeds uitgesproken wordt. Dat is wel grappig. Kneut, kneut, kneut, Cornelis, fruus, wiek of zo. Cornelis, <laughs> Ik heb dat allemaal gehoord, want ik was vorig jaar, uh, januari in januari 2009, was ik even in Stockholm. Een paar dagen bij een kennis op, op visite. En uh, toen heb ik inderdaad dat uh, museum, want hij heeft daar een eigen museum in Stockholm... Dat heb ik daar gezien. En ook alle plaatsen waar hij... Er is zelfs een Cornelis-Vreeswijkplein in Stockholm. Wist je dat? Ja, dat? dat hoor ik nu voor het eerst, maar het is wel terecht. Ja, het is wel zo. Er is In Stockholm is dus een heel mooi pleintje. Dat is het Cornelis-Vreeswijkplein. Eh, op zijn zweet En daar wordt ook elke zomer wordt daar een, een festival georganiseerd. Doen ze nog steeds. Een festival georganiseerd waar dus heel veel van zijn liedjes nog gespeeld worden. Dus die man was echt een gigagrootheid in... Eh, in Zweden. En dat voor een Nederlandse... knaap die geboren is in IJmuiden. Ja, laten we dat voor even stellen. En in IJmuiden staat... Uh, bij de pier staat ook nog een standbeeldje van hem. Een borstbeeld, uh, Uitkijkend over uh, de Noordzee. En uh, nou ja, hij was dus... een hele grootheid. En we kennen hem natuurlijk... allemaal van de nozem en de non. Een, zeer liedje, een liedje wat nogal... Op stof deed opwaaien. Want dat soort dingen, daar mocht je toch niet over zingen. Over nonnen. Nou... Hij deed, het, hij deed gewoon, het toch? Hij deed het lekker wel. En uh, een heel mooi liedje. Maar dat hoort u misschien ook nog wel. We gaan uh, nu van een LP, een verzamel LP met zijn leukste Nederlandse liedjes erop. Uh, want hij was in Zweden al een grootheid. Toen werd hij in Nederland uh, werd hij ontdekt door Gerrit de Braber. En Gerrit de Braber probeerde hem eerst in allerlei uh, hoeken te dringen. Dat hij uh, bijvoorbeeld vertalingen moest zingen van Jim Grouchy. Nou, dat vond hij op zich helemaal niet zo erg. Maar uh, de man schrijft, schreef ook heel erg leuke eigen liedjes. En daar staat deze plaat dus bijna helemaal vol mee. Hij is overleden in 1987. Helaas, veel te jong. Hij heeft een zeer turbulent uh, leven geleden ja. ge geleid... Uh, Um, ik denk dat hij uh, meer vrouwen heeft gehad in zijn eentje dan wij met z'n drieën bij elkaar. Ja. En, um, hij hield ook van een borrel, hè? Hij hield, van, ook een een ook hij hield ook borrel. van een zeer stevige borrel. het was een Bourgondier. Ja, het was echt een uh, levensgenieter. Maar goed, dat heeft hij dus moeten bekopen met een vrij vroege dood. Want hij was net iets in de vijftig of zo dat hij uh, overleed. Um, ja, nou, daar gaan we van draaien Een heel toepasselijk nummer Misschien wordt het morgen beter <laughs> Ja, echt toepasselijk het, het wordt toch nooit goed Hier is uh, Cornelis Vreeswijk. Hier zit ik op een vuile zoop Ik kijk droevig om me heen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 Uh, en dat in de tijd van verkiezingen. Volgende week uh, woensdag, uh, dan mag u, dames en heren, dan is het zover. 9 juni. Mag u lekker gaan, uh, gaan kiezen. En uh, dan gaan we eens kijken welke kant het op gaat met uh, dit uh, uh, Nederland. Nou, het zou mij benieuwen. Uh... Ja. ja meneer Jansen, het kan raar lopen. Uh, zowel de politiek als... Uh... <laughs> Alles kan raar lopen, zo is dat. Uh, onze vaste rubriek om half drie, dames en heren. U weet het, een originele plaat waarvan wij dan de Nederlandse koffer draaien. En onze deskundige jury van drie bekende Zandvoortse notabelen van wie, wij, van wie wij de namen niet mogen noemen. En die ook niet bekend mogen worden. Meneer Paap. Uh, vandaar dat ik, zag, uh, ik zag meneer Paap net naar het toilet gaan hoor. Nou, houd <laughs> toch je mond. Wij zijn eens een keer discreet. Mevrouw Koning zit er nog wel. Okay. Ja. Nou, goed. Met dit weer. Ja, hier binnen een. Dat, je, dat, ze, dat ze de moeite hebben genomen om naar nou de studio ja. te komen. Geweldig. Ja, mooi, hè? Dat ja, vind ik wel knap idee. zou ik lekker op het strand blijven hangen. Ja, vind ik ook. Nou, zullen we eens even doorgaan met het programma? Ja, sorry, sorry. Ja, Oké. ga je gang. Gezouden. Mevrouw goed. Koning werd er boos. Ja. We gaan uh, vandaag, uh, als origineel, hebben wij de voor Mont en ehh. Uh, God, dan ben ik toch de titel van het nummer WhatsApp, Ja, WhatsApp. Ja, dat was het. Ik zat er iets in die richting te denken van WhatsApp. Ja, WhatsApp doc, uh, what's doc ofzo. Was... Wow, wow. wow. WhatsApp doc? Huh? Ja, maar dat kun je weglaten. Huh? Oh. Goed, ja, zo... je kan aanlopen dus met de vorm en WhatsApp. Nu gaan we.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 Echt waar, die meneer Paap, Het nummer is net afgelopen, dan komt hij daar nou pas van het toilet af, snap jij dat nou Ruud? Te laat. Jongen, dit was uh, voor non-blons. Ja. What's up, voor, voor meneer Paap en voor de duidelijkheid hoor. <laughs> ja, dat dat even, je die straks geen je nee. Ja meneer Jansen, het kan. Hè? Zullen we nog een keertje ruiven op meneer Pavel? Nee, ja, ja, ja. kom zeg, dan komen we in onze andere muziek. Met het. Goed, nou, dat waren dus de volgende van up En uh, nou, dames en heren, en luister en huiver want nu gaat het dus gebeuren. De cover die daar weer van gemaakt is. En sommige mensen, die snap ik echt niet wat die in een platenstudio doen. <laughs> ik begrijp daar echt helemaal niet Ik heb niet een van. stukje voorbogen mogen luisteren. Ja. Nou. <laughs> nou, ik zou zeggen, dames en heren... Uh, ik zou bijna zeggen, u kunt nog weg! Nee. Jettie Paletti! Geef nee, mij ja. M2! Hallo. Oh, oh, oh. oh, oh. hier, hier is de jullie snel uit! Ik, ik zou, snel denk uit. het ook, als het jou was meneer Pavel ook ik nog een keer naar het toilet gaan. Ook zie je daar mevrouw Koning rennen! Vrijdagmiddag rond een uurtje of twee Staat de deur al open van een standcafé? Ja dan! Begint het hier al te leven? Zin, waar ik ook ben, dit is pas het begin afgelopen. Eén hey, hey. nou, ding scheelt wel. Dit, dit, deze versie is korter als de originele. Het oh. scheelt zo 1 minuut 20. Oh, nou is maar goed ook. <laughs> hey, dat is niet om jou oh. om te beslissen. Het is aan de jury. Uh, oh ja, sorry. Maar waar heb je deze, deze, deze Nederlandse versie vandaan gehaald? Uh? Ja, dat is, dat, is, uh, de, dat is de schuld van, ja. van die meneer die wij vorige week in, in het programma week hadden. Of twee weken geleden. Uh, vorige week toch? Vorige week? Oh nee, twee weken geleden alweer. Dat Raymond Bos hier was. Die heeft dit allemaal verzameld. Dus als je Raymond tegenkomt, doe de hatelijke groeten van ons. Nee, maar dat is het mooie. De voornaam Blans kent iedereen. Deze kent dus niet iedereen, blijkbaar hier in Maar deze kende ik dus wel weer. Want volgens mij staat het ergens op zo'n Apres het CD'tje. Het zou best kunnen. En volgens mij weet ik nog welke ook een in het begin ergens. Ik wil het niet eens weten. Wat denkt de jury erover? Nou, volgens mij zijn ze al weg. ze hebben een briefje achtergelaten. Wacht even, ik loop even naar ze toe. Ja, pak even de. Juist. Ja. Oh, en. Wacht even Ja. de Ja. Zijn ze al weg? Ja. ze zijn allemaal weg. Ja. er staat een briefje. Zoek het uit. Dit is te erg voor woorden. Nou, duidelijk. Unaniem? Unaniem neem ik aan. Oké. Nou, dan gaat het Duidelijk. Dan gaat het zo een en uh, veeg wel even wat het gruis weg als we onze interieur Die uh, wordt sowieso boos, want we hebben het er al uitgehaald. Oh ja. <laughs> Oké. Okay. Nou goed. prachtig. Zo, dat was Jetty Paletti. Dat was zo. Jetty Paletti. Terug naar echte muziek. Ja. Over John. Ja, dat hoop ik. Wat <laughs> wat dat hoop mee mee ik. Bedoel, kijk, na dit oh. nummer is het natuurlijk alles is wenselijk, denk ik zo'n beetje. Ja. Maar uh, ja, wat uh, ik bedoel, nog bedankt voor de uitnodiging. Ruim op tijd. Uh, ja, graag gedaan. Uh, heren, uh. Hé hey Albert Jan, wat heb je nou weer meegenomen? Dat nou, je er ook houden. weer dan net in moet gooien. Goed, maar ik voel me zeer vereerd dat ik mijn eigen jingle heb. En dat, en dat ik de gast mag zijn bij Ruud. Ja. En jou. Dat, dat is mooi. Ja. Ik heb je eigen jingle nog niet eens. Erg, Jawel, ja, meneer Jansen, het kan ruilen lopen. Oh, ja, hij ja, ja, ja, ja, heeft ja, ook al je eigen jingle. Ja, okay. Maar goed, uh, ja, wat heb ik zo gauw bij elkaar uh, weten te vissen? Laat ik beginnen met het volgende. We gaan eerst terug naar 1970. En toen telde ik al twaalf jaren en, uh, Opa. toen heb ik nog in die periode nog verwoede poging gedaan om uh, gitaar te leren spelen. Nou. nou, hoe is dat gelukt? Nou, dat is dat, je zal ik wel... een ik een keer mijn gitaar meenemen? Kan je nou, het even voordoen? Ja, die, die drie grepen die ik er nog van over heb, die, uh, die zal ik je dan, uh, dan laten horen. Maar goed, uh, uh, en dan ga je naar Spanje en op vakantie en dan hoor je die Spaanse gitaar. Dus dan koop je Spaanse gitaar en dan ga je weer naar huis en dan denk je, ga je oefenen en dan denk je van, nou, wie, wie zou een groot voorbeeld kunnen zijn? Nou, dat was natuurlijk op dat moment José Filitiano, waarvan ik dacht toen dat dat een Spanjaard was. Ja. Iets anders was namelijk helemaal waar, want hij is geboren in Lares in uh, 1945 en dat is, een, uh, dat is in Puerto Rico, dus het is een Puerto Ricaan. En door een uh, afgeboren uh, oogafwijking is hij, was hij uh, of is hij, moet ik zeggen, vanaf zijn geboorte blind. Heb jij zijn vrouw wel eens gezien? <lacht> <lacht> niet, niet dat ik weet. Hij ook niet. Hij, ook niet. hij dacht ik al. die kallen geen. <lacht> hoe, hoe, hoe voorspelbaar was hij Ja, Desondanks heeft hij natuurlijk vele internationale hits gehad. ...waarvan bij de vele luisteraars Felice Navidad een van de bekendste is. Felice Navidad? Ja, maar het is geen kerst dus die draaien niet. Nee, die draaien jammer, jammer, jammer. niet. Jammer, jammer, jammer. Daarom staat niet op deze LP. Maar komt zo even wat, terug. Wat doet iemand met die kerstboom daar dan nou? <lacht> hij, Feliciano, je ook je kerstboom, hè? Feliciano was trouwens al vanaf zijn derde jaar met de muziek bezig... ...en toen hij vijf was, verhuisde zijn familie naar Harlem in New York. Hij bespeelde verschillende instrumenten, waaronder de accordeon... ...maar hij wilde graag gitaar leren spelen, daarom sloot hij... Zich soms 14 uur per dag op zijn kamer op om rockalbums uit de jaren 50 te luisteren. Op zijn 17e stopte hij met school om in nachtclubs te spelen. Dit was de, te meer een reden om uh, geld te verdienen om zijn familie te kunnen onderhouden. En in hetzelfde jaar uh, sleepte hij reeds een prijs, een, pro, een professioneel contract binnen uh, in Detroit. Nou gaan we naar dat live concert wat hij in 1970 heeft gegeven in het Palladium. In, uh, het is ja, voor mensen die José Feliciano gevolgd hebben een heel roem Ik vind het uitspreken. Ja, maar dat Spaans, hè? dat bedoel Ik toch Spaans, Puerticaans. Poetica, nee. uh, een live concert, dubbel LP, uitgebracht door RCA. En uh, wat hij gegeven heeft in het London Palladium. En uh, er staan schitterende, echt langere stukken op. Maar het ging natuurlijk voornamelijk om zijn gitaarspel... En het eerste wat ik uh, u graag wil laten horen is het uh, al oude en zeer bekende Light My Fire. Mm -hmm. Hoop herrie erbij. Dat hoort. Live. Ga niks boven live. Heerlijk. Nou, dat was het nummer. <laughs> dat was het applaus van, dat, dat was het, applaus van het nummer daarvoor. Oh, yeah. <laughs> en dat was het, uh, de klassieke California Dreaming. Oké, okay, oké. Okay. Het nummer doet acht minuten. Gaat het acht minuten applaus of wordt er ook nog wat anders gedaan? Ja, dat uh, hangt er vanaf <laughs> waar je de lijn opgezet hebt. <laughs> nou komt er. Nou, kom. Alsjeblieft. Het is zo'n warm gevoel als je een publiek hoort. om je te zien hoe ze jouw muziek genieten. All I can say is uh, thank you very much. I, Actually, in a situation like this, uh, I even get—I get so emotionally choked up. I really don't know what to say. So you'll apologize my uh, lack of words, you know. But I, im very thrilled and very happy to be here in London. And I must say, I'm very—oh, uh, how would you say it? <clears throat> anybody have a—anybody have a—have an English book? I. No, I—I'm uh, just thrilled, really, and happy to be here. And I'm just proud to, to be back in England again.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 Hesitation through There's no time To wallow in the fire Darling We can only lose And our love Become a funeral fire Come on baby Light my fire Come on baby Light my fire Try to set the night On fire I'm gonna light your fire woman I light me fire baby First of all, I want to thank three fellows who have been here. Ja, duurt acht minuten. Het is uh, <laughs> nog maar de anderhalf minuut te gaan, hoor. <laughs> ja, maar het is wel fantastisch je, als je zo'n gitaar kan spelen. Dat, dus dat is ongelooflijk. Vooral die dat. Als je, als je gitaar speelt, dan wat die, dat die net te verflikte met die, met die hele hoge toontjes. Ja, dan dat, zit je dat... dus echt gewoon met de handje vlak bij elkaar. Is ik, ik speel zelf van. gitaar en dat is knap lastig af en toe. Ja, dat kost je, ja, ik, kost je heel veel inspanning. Dat kost heel veel inspanning. En zeker op een, op een Spaanse gitaar, want het is nog een Nederlands na gitaar. Ook. Ja, klopt. En die spelen over het algemeen natuurlijk toch nogal, zeker in die tijd nogal zwaar. Dus. Nou moet ik, moet ik wel zeggen dat het dit beter te doen is voor je vingers als je geen plectum gebruikt. Dus echt wel een als je echt gewoon tokkelt, zoals hij doet. Ja. Dan op een stalen snaren. Ja, want is ik, het, is het, dan heb je gewoon geen vingers meer over. Dan bloedje je nee, gewoon. Ik weet dat. Want mijn eerste gitaar die ik van mijn moeder kreeg. Dat, uh, dat was een echt mond. Maar het was zo'n beetje de allerslechtste gitaar. Die maar kon, he. Het ging ook om het gebaar. Ja, het ging ook <laughs> om het gebaar. Een gitaar van meubelplaat geloof ik. En die snaren die stonden zo verschrikkelijk ver boven die, boven die hals. Nou, dat was echt niet op te spelen. Dus dat ik als, als jochie van... Nou, wat zal ik geweest zijn? Ik weet niet eens meer precies. Ehm... Uh, ja, en denk ik het jaar of 12 was of zo. En, en, man, ik ben helemaal gek van, die, van dat ding. Verschrikkelijk. Ja, Daar word je inderdaad niet vrolijk van. Nee, ik had de moeten in je, ik stond in je in dat ding Je krijgt goed. wel eelt op je linkerhand. Ja, dat wel. Dat, uh, <laughs> dat, uh, dat mag je stellen. Maar goed, uh, wat gaan we doen? We gaan, uh, we gaan naar Steve Winwood, dames en heren. Want we hebben een beetje lange nummers vandaag, maar dat, Heerlijk. Ik, dat is niet zo erg. Dan hoef ik niet zoveel naar jou te luisteren, Ruud. Nee. <laughs> ik snap het. Dat zijn nou je collega's. Vriendsch vriendschap is een illusie, ja. hoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Want wij hebben de afgelopen zaterdag de geweest. Ja, juist, ja. Is heel juist. Vriendschap is een illusie. Ja, nou, prachtig mooi. <laughs> Goed. Dames en heren, we gaan nou terug naar Steve Winwood. Naar die prachtige plaats. September 1980. Alle instrumenten speelt hij zelf. En alle nummers heeft hij ook zelf geschreven. Um, alleen met de uitzondering van, uitzondering van uh, teksten. Er zijn wel een aantal co-writers geweest. Meneer Jennings, meneer uh, Stenschel. Um, en Vivian Stenschel, die, die ook weer iets te maken had met de Bonzo Dog Nuda band. Dat weet je misschien nog uit de eerste uitzending. En um, nou, Die andere naam komt zo nog wel. Uh, wie dat We gaan in ieder geval naar de titelsong van de plaat luisteren. En dat heet Ark of a Diver. We'll Maar goed dat je het even zegt, want ik zat je net uit te scheld. Nou. Daarom zeg ik, het allemaal nog mee. Goed, dames en heren, dat, uh, het eerste uur zit alweer op, want het uh, time flies when you're having fun, zeggen ze dan altijd. En uh, we gaan dus snel naar het nieuws van drie uur. En wij komen het tweede uur natuurlijk bij u terug met de vinyljaren. En met als gast Albert Jan Vos En voor de rest uh, Maurice En mijzelf Janssen. Wij wensen u een prettig nieuws en... <laughs> Prettige nieuws Prettige nieuws uitzending ja. en fijne boodschappen ja. <laughs> Zoiets toch? Ja, tot pre zo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 De man is op de vlucht geslagen en de politie heeft een klopjacht ingezet. Bewoners van het gebied krijgen het advies binnen te blijven. De politie heeft een foto van de 52-jarige man verspreid. De FNV wil een hervorming van de bedrijfsgezondheidszorg. Werknemers vanaf 45 jaar moeten iedere twee of drie jaar een gezondheidscheck krijgen. Die wordt uitgevoerd door een onafhankelijk deskundige. Het huidige beleid van de bedrijfsgezondheidszorg noemt de FNV kaal en armoedig... En verder moet de Arbowet meer op preventie gericht zijn. En moet er een wettelijke norm komen voor een te hoge werkdruk. Voor de goede controle moet het aantal inspecteurs van de arbeidsinspectie worden uitgebreid. De politie heeft opnieuw een verdachte opgepakt in verband met een grote wapenfondst in Reewijk. Daar werden onlangs tientallen zware geweren, munitie en een kruisboog met pijlen gevonden. De politie had gisteren al een man opgepakt... en nu is een 82-jarige man uit Zeist aangehouden. De politie heeft in Zeist huiszoeking gedaan... en ook daar zijn wapens gevonden. De politie neemt de zaak hoog op... omdat veel van de wapens van zwaar kaliber zijn. Maar er wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid... dat het gaat om een uit de hand gelopen hobby. De verkoop van personenauto's in Nederland blijft stijgen. Vorige maand ging de verkoop met ruim 20% omhoog naar meer dan 37.000. De merken Peugeot, Volkswagen, Ford, Toyota en Opel zijn het populairst. Toch worden er volgens BoVag nog altijd duizend auto's minder verkocht dan twee jaar geleden. Het weer, het is vrij zonnig, alleen in het oosten komen ook wat wolkenvelden voor, het is 7